Dus gearresteerd ...omdat ze een tent probeerden op te zetten. Het popfestival Paaspop in Schijndel heeft 51.000 bezoekers getrokken. Het zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar. De organisatie wilde de 34 voorgaande edities overtreffen. Er waren 150 acts en 13 podia. Daar traden onder andere op Guus Mewers, Raccoon, The Kiteman Orchestra... en Within Temptation. Rapper Gers Pardoel werd op Paaspop uitgeroepen... ...tot 3FM Series Talent van 2012.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 Van de straat te komen. Nou ja. Ik heb voedsel ook uitgedeeld, heel praktisch ook bezig geweest met kleding en mm. dingen. Maar hier in Zandvoort? Wat, uh, in Zandvoort, ja, dat was toen nog niet zo dat er hier iets was. Dus we zijn hier begonnen ook een paar jaar geleden dan met evangelisatie op de markt, dat we ook uh, mensen van de Heer Jezus hebben verteld.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 Ah. En dus uh, ja, wij zeiden ja, wij willen die mensen graag helpen. Dus we gaan wel even kijken uh, wat we kunnen doen. Ah. Heel praktisch zijn we ook ingesteld. Om want... de dorp te bereiken, wat voor activiteiten ja. uh, hebben jullie ontwikkeld? Ja. Nou daarnaast uh, hebben we dus een gemeente gestart, hè, Huis van Gebed, Zandvoort. Ja. En uh, daar, we komen dus elke zondag bij elkaar. We mogen daarvoor in uh, de pizzeria Bino zijn. Dat is uh, op zondagmorgen om 10 uur.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 En kan je vertellen waar we meer informatie kunnen vragen over die genezingsdienst? Ja, je kan altijd het Huis van Gebed uh, mailen of bellen. Het uh, adres van de website is www.gebedsandvoort.nl. Ik herhaal www.gebedsandvoort.nl En ons telefoonnummer is 06 40 23 4023 73. Ik herhaal 06 4023 23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 hartelijk dank voor dit interview. In nabijheid vernield en gemeen, eerst om nieuw leven, voor lichaam, ziel en geest.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 in de agenda lezen over onze andere activiteiten. En we wensen nu een prettige avond en tot de volgende keer.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 healer, and you are the maker, and the lover, and the savior of our souls, God.